De aanraking van koning Midas Dit is het verhaal van koning Midas. Vele eeuwen geleden was er een prachtig koninkrijk. Het koninkrijk werd geregeerd door een koning genaamd Midas. Ze zeiden dat hij zoveel goud had dat hij een hele stad kon kopen. Hij hield erg van zijn goud. Maar niemand kreeg ooit het goud te zien wat hij bezat. Het koninkrijk vroeg zich altijd af waar zoveel goud verstopt kon zijn. Waar denk je dat onze koning zoveel goud heeft verstopt? Ik heb geen idee. Hoe kun je nu zoveel goud hebben en het nooit laten zien? De waarheid was dat koning Midas zijn goud altijd had opgesloten in zijn kerkers. Hij ging er elke dag heen om zijn ontelbare gouden staven en munten te tellen. De koningin moest erom lachen en maakte er vaak grapjes over. Liefste, je hoeft je geld niet elke dag te tellen. Stel je voor dat het zomaar allemaal verdween. Maak er geen grapjes over. Weet je niet hoe onbetaalbaar goud is? Kijk eens naar de gouden ketting die je draagt. Is het niet prachtig? Kijk hoe hard het glimt. Het is inderdaad prachtig. Maar het maakt niet uit hoe prachtig het is. Het kan ons niet al het geluk kopen. Het kan mij al het geluk kopen. Je zult het niet begrijpen. Hoe kan iets mooier zijn dan dit? De koningin was het er niet mee eens, maar ze wist dat het geen nut had met haar man erover te hebben. De liefde van de koning voor het goud nam toe met elke nieuwe dag. Hij hield er zoveel van dat hij zijn geliefde dochter Goudsbloem noemde. Goudsbloem was de lieveling van haar vader. Ze was levendig en zag hoe prachtig zelfs de kleinste dingen waren. Ze riep vaak haar vader. Vader, kom kijken. Hoe mooi zijn de bloemen. Het is een prachtige dag. Kijk hoe de dauw op het gras glanst. Het glimt nog steeds niet meer dan goud. Je zal het niet begrijpen, lieverd. Ga maar en speel alleen. Net als haar moeder begreep Goudsbloem nooit hoe goud mooier kon zijn dan de bloemen. Met de tijd ging Koning Midas steeds meer tijd alleen in de kerkers doorbrengen. Waarbij hij het geld keer op keer opnieuw telde. Een paar dagen later bracht een koninklijke bewaker een vreemde man naar het paleis om de koning te ontmoeten. Hij droeg eenvoudige kleren. Het viel de koning op dat de man geen sandalen aan zijn voeten droeg. Wie is deze man? Uwe hoogheid! Ik heb hem dwalend in de straten gevonden. Hij zegt dat hij verdwaald is en dat hij nergens een plek heeft om te blijven. Hmm. Hij moet uit het land ver weg komen. verdwaald zeg je. Zorg ervoor dat hij hier kan blijven. Totdat wij zijn echte thuis vinden, is hij onze gast. Dagen gingen voorbij en de koning kwam erachter dat de man Silenus was. Wat hij niet wist is dat Silenus een goede vriend van de bosgod was. Het werd geregeld dat Silenus kon blijven. Hij werd koninklijk behandeld en kreeg alles waar hij om vroeg. In een paar weken vonden ze het adres van zijn huis. Het werd tijd voor Silenus om naar huis te gaan. De volgende nacht zat de koning in zijn kerker zijn goud te tellen. Plotseling... Wat? O, oh, hemeltje! wie ben jij? Waarom ben jij hier? Ik ben de god van de bossen, Midas... Hoe oh, weet jij mijn naam? Ben jij hier om mijn goud te stelen? <laughs> Wat moet ik doen met goud? Het is verspilling van mij. Ik ben hier om je te bedanken. Eh, uh, bedanken? Waarvoor? Selenus is een goede vriend van mij. Ik weet hoe goed je voor hem hebt gezorgd. Ik ben onder de indruk van je gastvrijheid. Ik ben hier om je elke wens die je hebt te vervullen. Vertel me, wat wil jij hebben? Midas kon zijn oren niet geloven. Hij kon alles vragen. Hij wist wat hij wilde. Ik wil een schip vol goud. Nee, een huis vol goud. Nee, zelfs dat is niet genoeg. Wacht, ik weet wat me gelukkig maakt. Geef me een gouden aanraking. Ik wens dat wat ik ook aanraak in puur goud zal veranderen. Ik zal je wens vervullen zoals beloofd. Vanaf morgen bij zonsopgang zal alles wat je aanraakt in puur goud veranderen. Maar denk eraan, koning. Het zal je niet gelukkig maken. Goud kan niet al het geluk kopen. <lacht> Hoe kan iemand zoals hij de waarde van goud begrijpen? Ik zal nu de rijkste en gelukkigste man op aarde zijn. Midas kon die nacht niet slapen. Hij wachtte vol ongeduld op de ochtend die kwam. En de ochtend kwam. Midas kon niet wachten om zijn zegen te gebruiken. Hoe comfortabel zou het zijn om in een bed gemaakt van goud te slapen? Wie in de wereld heeft zo'n rijkdom? Midas ging toen alles aanraken wat hij maar kon vinden. Ik hoef mijn goud niet meer te verbergen. Laten we naar buiten gaan en het paleis laten glimmen. Midas liep door de gangen terwijl hij alles aanraakte... Hij ging naar de tuin en veranderde alle bomen en planten in goud. Oh, ik ben zo moe van al het rennen. Ik moet nog steeds mijn hele koninkrijk in goud veranderen. Ik zal een optocht door mijn koninkrijk houden om mijn gouden aanraking aan iedereen te laten zien. Maar ik heb honger. Ik zal eerst eens iets eten. Er was fruit, vis, vlees en allerlei lekkernijen op tafel gezet voor de koning. Oh, wat een feestmaal. Dat ziet er heerlijk uit. Wat? Nee, waar is het water? Ik heb dorst. Oh, wat is dit allemaal? Bidas was geschrokken en bang. Hij raakte alles langzaamaan op tafel... en zag tot zijn verbijstering dat alles in hard goud was veranderd. Wat moet ik nu eten? Ik heb dorst. Wat moet ik drinken? Ik kan geen goud eten of drinken. Zal de rijkste koning sterven van de honger? De koning was erg verdrietig. Hij zat maar te kijken naar zijn eten dat nu nutteloos voor hem was... Op dat moment kwam zijn dochter aanrennen vanuit de tuin. Vader! En voordat Koning Midas kon nadenken. Nee, goudsbloem! Goudsbloem was nu veranderd in een prachtig klein standbeeld van goud. Prachtig, maar levensloos. Ze ademde niet, kon niet bewegen. Koning Midas was er kapot van. Zijn geliefde dochter was niet langer bij hem. Oh nee, wat heb ik gedaan? Goudsbloem, hoe kon me dit ooit gelukkig maken? Goudsbloem, mijn kleine schittering, zeg iets De koning had tranen in zijn ogen Hij rende naar zijn kerker en huilde om hulp O, oh, koning Midas, wat is er aan de hand? Waarom ben je zo verdrietig? Je hebt nog maar een paar uur je speciale gaven Heb je nog een zegen nodig? God, ik zweek je om vergeffenis wat voor nut heeft deze zegen als het mijn dochter van me afneemt? Wat doe ik met eten gemaakt van goud? Ik kan het niet eten. Wat doe ik met water gemaakt van goud? Ik kan het niet drinken. Mijn echte zegen was mijn dochter. Maar nu, nu kan ze niet spreken. Wat moet ik doen met al dit goud als ik haar niet meer kan zien glimlachen? Alsjeblieft, God... Neem al mijn goud, neem alles van me weg en geef me mijn goudsbloem terug. Ik begrijp het nu, goud kan niet al het geluk kopen. O oh, koning Midos, je hebt een erg waardevolle waarheid van het leven geleerd. Goud verwelkt. Wat er echt toe doet, is de liefde en genegenheid van iedereen om ons heen. Het gaat nooit weg, het verdwijnt niet. Neem dit. Deze pot is gevuld met magisch water. Sprenkel een paar druppels op alles wat in goud veranderd is. Het water zal het effect van je aanraking terugdraaien. Dank je. Dank je, God. De koning rende naar zijn dochter en sprenkelde een paar druppel magisch water op haar. Goudsbloem ademde weer. De koning nam zijn dochter in zijn armen. Vader! Wat is er gebeurd? Niks, mijn kind. Ik zal alles goedmaken. Midas sprenkelde toen het water op alles wat hij in goud had veranderd. Hij was zo moe van het geglim dat hij verlangde naar de ruigheid van het hout. Hij ging toen de tuin in met zijn dochter en begon water op alle bomen, planten en bloemen te sprenkelen. Voor de eerste keer in zijn leven zag hij de schoonheid van de natuur. Goudsbloem, kijk! Hoe mooi zijn de bloemen! Het is zo'n mooie dag. Kijk hoe de dauwdruppels schitteren in het gras. <laughs> ja, vader! Nadat alles terug was in zijn natuurlijke vorm, zat koning Midas met zijn dochter en zijn vrouw aan de ontbijttafel en at veel van alles wat er was. Nog nooit had hij zulk lekker eten geproefd. Hij leste zijn dorst met glazen en glazen water... terwijl zijn dochter en vrouw geamuseerd naar hem keken. Koning Midas telde nooit zijn goud meer in de kerker. Hij besteedde zijn tijd met zijn familie. Hij genoot van de kleine en eenvoudige dingen om hem heen. En hij was echt de rijkste en gelukkigste man op de aarde...